Ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Premier Rutte praat rond deze tijd met de Israëlische premier Netanyahu president Nasra Habibala weet wat Rutte met zijn collega gaat bespreken. Hij zal uh, zijn steun voor Israël uitspreken... maar toch ook echt wel oproepen om terughoudend te zijn met geweld. En uh, daarbij vooral te denken aan uh, de burgerdoden. Het voorkomen uh, dat er uh, nog meer burgerdoden zullen vallen. En verder uh, wil hij ook dat er uh, humanitaire gevechtspauzes komen... zodat die hulp goed op gang kan komen. Ook nou, de Europese ministers van Buitenlandse Zaken willen zo'n staakt het vuren. Op een EU-top zijn ze dat de geiten moeten worden vrijgelaten en er meer hulp naar Gaza moet kunnen. Nou, houd je van de postbank, probeer dan ook eens planken wambuis. Die tip geven boswachters. Natuurliefhebbers gaan constant naar dezelfde plekken toe, waardoor het daar hartstikke druk is. Het bekendste voorbeeld is de postbank op de Veluwe, maar een stukje verderop is het ook hartstikke mooi. Ga daar eens heen, zegt deze boswachter. Dit is een rustig stukje bij ons. We hebben wat wandelroutes hier en die lopen daar iets verder terug. Dus het is eigenlijk gewoon een vrij bewandelbaar pad en een stuk gebied waar je komt. Waar eigenlijk... Kom nou eens mensen. Nou, om te zorgen dat het niet te druk wordt in natuurgebieden komen boswachters binnenkort met campagnes om mensen naar onontdekte natuurpareltjes te lokken. En Dirk uit Loosbroek in Brabant weet van geen ophouden. Hij is 61 maar liep dit weekend zijn 50ste marathon in Amerika. En daarmee heeft hij nu in alle Amerikaanse staten een marathon gelopen. Omroep Brabant sprak de trotse Dirk na afloop via Skype hij dacht toch wel even wat door je heen als je 15 jaar lang alle hoeken van Amerika gezien hebt en voor zover bekend zijn er geen lopers die buiten Amerika wonen, die het al gedaan hebben. Dus ja, een pot van een dat is toch wel iets om nog heel lang van na te genieten. Volgend jaar april loopt hij alweer een marathon in Amerika dan krijgt hij ook een glazen trofee uitgereikt. Het weer af en toe zon bij een graad of 14. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken. En vanavond gaat het daar ook regenen. Na een natte nacht in het hele land is het morgen bewolkt met af en toe regen en zo'n 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Zin in ZFM.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 Het is even na twee uur Zandvoort. Een hele goede middag. En welkom, we zijn er weer in Zandvoort op zaterdag. En we begonnen met uh, In My House. Nou, uh, we zijn weer uh, in ons huis. Uh, Benno, goedemiddag. Uh, ja, goedemiddag Rob. Goedemiddag ja, Luisteraars. Huisstoelweg 10a. Ja, inderdaad. Ja, mooi. Daar ja, moet je zijn. Zeker. Nou ja, het plaat was uh, uit uh, de jaren tachtig. Uh, op bezoek is ook vanmiddag uh, Richard Buitenhek. Even met zijn koptelefoon bezig. Ja. Hey. ja. Hoor je zelf, uh, Richard? Of ja. Ik hoor mezelf. Nou, mooi. Helemaal goed. Wat gaan we vanmiddag allemaal doen, Benno, tussen 2 en 5? Nou, we gaan uh, straks eerst eens even gezellig babbelen met uh, Richard Buitenhek over zijn volgende Mindful Wandeling. En we hebben natuurlijk altijd met Richard een klein thema. En het thema dit keer is angst. Wow. <laughs> Oei. En dat is wel een beetje ook met een knipoog naar uh, Halloween... want dat zit er ook aan te komen. Dan, uh, Richard, uh, staat de volgende gast alweer op de stoep... en dat is uh, Pepino Roest... Van uh, uh, BLS Educatief. En, dat, uh, en Pepino is docent-instructeur instructeur, uh, voor reanimatie en ID. Nou, misschien de vaste luisteraars weten het wel. We hebben een aantal weken Koen Wiegman gehad over de reanimatie. En Pepino die kon praten over uh, de. Uh, hoe heet het? Over de ID's. Um, uh, en wat? was afgelopen week ook nog. Uh, Wereldreanimatiedag. En natuurlijk het weerberichten tussendoor. Zeker en geen voetbal. Want uh, vandaag nee. wordt er gebekerd uh, Benno. We spelen vandaag uh, in uh, Thuis. Om uh, vijf uur begint die wedstrijd. Okay. En vandaag uh, nemen we het op tegen Tos Actief uit Amsterdam. Zo. Dat uh, wat betreft uh, het uh, bekervoetbal uh, van uh, deze week. Volgende week gaat de competitie gewoon weer verder. En zijn we er uiteraard weer met de verslaggeving op de zaterdagmiddag. Zoals je dat van Zandvoort op zaterdag gewend bent. Ik zou zeggen een hele fijne zaterdagmiddag. Al die bolle kraam staat er weer in Zandvoort. Heel. Dus uh, we zijn er weer helemaal klaar voor. kunnen we het vandaag weer zeggen, een zonnige zaterdagmiddag. En we zijn er weer met uh, Zandvoort op zaterdag, twee platen achter elkaar. Als eerste uh, Milieu en Tell Me More, een uh, leuke nieuwe single was dat. En erachteraan uit de jaren 80 speciaal even voor JPO Steve Errington en uh, Dancing in the Key of Life. Ja, we gaan het hebben met uh, Richard uh, Buitenhek over onder meer de Formule 1. Ja, Richard. Ja, um, ja uh, de, de, de training is geweest, er was maar één training. Eén training en een uh, kwalificatie hebben we gisteren ook ja, gehad. Precies. En uh, onze eigen Max, die uh, zesde plaats, zoals ik het zei Ja, ja, ja uh, bij acht. de kwali. oh Dat maakt de race alleen maar leuker, toch? Tuurlijk. Ja. Voor, voor een uh, sprintrace. Zeker. Zeker ja, ja. nee, dit is de echte race. Oh, is het, is voor de echte race. Ja. Ja. Oh, Van, vanmiddag om half negen, vanavond om half negen hebben we de kwalificatie voor de sprintrace. Oké, okay. ik haal alles door. De sprint shoot-out noemen ze dat. Sprint shootout. Ja. Richard, jij volgt dat dus blijkbaar heel ja, strak. Is ja, ja. Ja, ja. zelfs zo dat je in uh, Zigo uh, Autosportcafé hoe ja. noemen ze dat? Racecafé. Ja, oké. Okay. Ja. Racecafé, ja. ja. Ja, ik wou dat wel een keer meemaken. Ik, ik, al die mensen zijn zo enthousiast en uh, ik denk, ja, dat is toch, blijkbaar heel gezellig om daar een keer uh, bij te zijn. Ja. Dus we zijn, ik ben samen met mijn vriendin daar, daarheen getrokken. En uh, gewoon eens te kijken hoe dat, hoe dat is. Het ah, was echt, uh, echt heel leuk. Het klinkt als een hele verre reis. Ja, het is, ja, het is een heel veel, hè? Dat, oh, nou, het een uurtje rijden. Ja, ja. Dat, dat, dat valt wel uh, voor mij. Het is op het uh, Mediapark, maar al die ja. andere omroepen ook. En hoe ook kom je er binnen? Uh, ja, je moet je wel opgeven. Hè? Dus ja. uh, je staat op een lijst en dan moet je je identificeren. En dan, uh, dan mag je naar binnen toe. Oké, okay. ja. dus uh, Richard Buitwek. goed. Rob Harms, nee, ik kom je ja. naar binnen? Ja, deur open, deur dicht. Ja, <laughs> zoiets. Maar uh, oké, okay, dus je kan gewoon een mail mailtje sturen, vrienden, ik wil ja, een ja, racecafé. Je, je ja, komt er wel moeilijk tussen hoor. Oh. Meestal, als, uh, meestal is het twee weken van tevoren gaat zo'n race open, zeg maar, hè, dat je kan inschrijven. Oh, okay. ja. En dan is het vaak twee uur later is het alweer uh, op. Ja, ja, ja. Oh, ja, dus, dat dus je veel moet wel een beetje opletten. Dus ja. die, die website die, uh, moet je echt wel regelmatig gaten houden. Mijn vriendin die, uh, die heeft uh, elke dag wel een paar uur even op die website gekeken. Hmm. En dan komt er ineens weer een nieuwe race. Hij wilde persen naar een race en niet naar een uh, Racecafé op zondagavond of vrijdagavond. Want ja, daar vind ik eigenlijk die, uh, die reis naar heel ja. vind ik daar een beetje lang voor. Oké, okay, dus je gaat naar dat racecafé, je gaat daar zitten, je doet, uh, neemt de voorbeschouwingen, krijg je mee. Ja. En de race krijg je mee, en dan nog uh, wat gepraat erna. Ja, dus een uur uh, voorbeschouwing. Dan de, de race, die duurt uh, ja, anderhalf uur, maar ze rekenen twee uur. En dan heb je nog een nabeschouwing, die duurt ook nog een uur. Ja, ja. Dus je bent totaal vier uur daar uh, onder de pannen. Ja, als je er vanavond bent, dan heb je echt uh, nachtwerk, uh, ja. Richard. Ja, Om twaalf dat... uur begint uh, namelijk uh, die sprintrace, uh, oh, Benno. Lekker. Dus uh, moet en word je, in de nacht. En word je een beetje verwend daar? Ja, ja? ja dat viel me wel uh, alles mee. Oké. Okay. Ja, ik, uh, wij, of wij kregen dan uh, een broodje koket. Want we waren natuurlijk daar gedurende... We waren de GP van um, twee weken geleden, van ja. Qatar. En dat was natuurlijk rond etenstijd. Dus we hebben broodjes koket gehad. En ik heb zelfs een broodje vegetarische koket gehad. Doe dus maar. dat uh, was zeer bijzonder. En zoveel drinken als je wil. Cola, vanta, de, de hele mikmak. Bier? Nou, het grappige is... Uh, in voorbeschouwing geen bier... En uh, dan tijdens de race ook geen bier. Maar zodra de race bijna uh, klaar is en de nabeschouwing begint... dan wordt het bier vol uh, uitgedeeld. Okay, en dan dat okay. het er heel gezellig uitzien dat iedereen een biertje heeft. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dus het mocht wel uh, tijdens de race van uh, Qatar uh, dat, uh, dat je aan een bier ging. Uh, ja, helemaal het einde. Uh, ja, dat zou je niet uh, verwachten van Qatar ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Well. Maar goed, nee, natuurlijk. Maar goed, het is gewoon natuurlijk. En hoe, hoe, hoe vol zit het dan? Ik denk dat er een man op 50, 60 uh, binnen is. Okay. en daar is van denk ik dik drie vierde man ja, ja. en een vierde vrouw. Oké. Okay. Ja. ja. ja. Uh, nou en uh, dus uh, hoe was het? Uh, heb je, waren er nog bijzondere mensen die je die... nou, nou, ja. leuk om die ook nog even te eten. Het is natuurlijk ontzettend, ontzettend leuk om de, de mensen van de, van de voor en nabeschouwing te zien. Hè? Hmm. Dus dat, uh, ja, die lopen dan. Op vlak heen En ja. dat is echt leuk om, uh, om, die, uh, om die mee te maken. En ja, het is heel grappig. Ze staan dan uh, op uh, nou, tien meter van je ja, af. Zitten ze dan in tafel. En uh, het, is, het ziet er eigenlijk heel in, informeel uit. Het mm. is heel, heel grappig. En wij staan met z'n allen. En je hoeft ook helemaal niet stil te zijn of zo. Weet je wel. Het is oh. echt café. Dus oh. je kan gewoon met elkaar kletsen. Oh. En, uh, ja, dus het is heel, uh, ja, ik vind het wel een aanrader. Dus nee. mensen die in Zandvoort denken. Van, nou, willen willen zo eens een keer een, iets leuks mee maken. Ja. Dan zou ik me daarvoor uh, opgeven. En dat moet je dan uh, van de Zico-website. Ja, en dan nou, moet ik maar even kijken daar. Ja, ja. Oké, okay, nou ja, interessant. Uh, ja. We gaan zo meteen verder praten met je, Richard. En dan uh, onder meer over uh, Mindful Wandelen. Begin november weer natuurlijk. En Benno zei het al, hè. Halloween komt eraan. Dus we gaan het ook hebben over angst. Angst. Dat naar deze plaats. Bijna willen zeggen, voor uh, deze muziek kan je me altijd wakker maken. Ja hoor, bel me maar op uh, midden in de nacht als je uh, deze voor me wil gaan draaien. Geen enkel probleem, joh. De just smooth and uh, the Promise land. wordt op zaterdag bij je tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En vanmiddag uh, divers mensen te gast. Ja. Pepino, uh, ook een uh, goeiemiddag. Welkom uh, in de studio, ze dadelijk meer met Pepino. Maar eerst gaan we met uh, Richard uh, verder praten over onder meer... Uh, angst en uiteraard de wandeling die er weer aan gaat komen. En daar gaan we mee beginnen. Want, uh, Richard, wanneer is je volgende wandeling? Uh, die is uh, de... Vierde. Vierde? November. November. <laughs> <laughs> Ik vul het wel voor je in, hoor. <laughs> ja, het is altijd de eerste zaterdag van de maand. Ja, daarom. In en we gaan naar de Duinen-Kruidberg. Ja, dat is wel leuk, hè? Ja, het is een echt een uh, mooi gebied. Uh, daar kom je normaal gesproken, zeker als Zandvoort, niet zo snel natuurlijk. Nee. Maar... Uh, we gaan eigenlijk met de herfst dan gaan we altijd naar Duin- en Kruidberg. Omdat daar uh, ja, de kleuren heel mooi zijn. Mm. He, met uh, de vallende bladeren en zo. En Anders het, dan Koningshof uh, bijvoorbeeld? Ja, vind ik wel. Ja, mm. ja, het is, uh, we hebben zo. Uh, want ik doe het nu tien jaar. Hè, dat ja, je, ja, ja, en, uh, ja. Elke. Elk, uh, ja, herfst en lente en, en zomer hebben we altijd onze favoriete plekken. Ja. En eigenlijk vonden we de Duin Kruidberg toch het mooiste om daar met de herfst te, te gaan wandelen. Oké, okay, leuk. En dan blijven we ook een beetje in het bosgebied. Ja. Zodat je dus heel veel uh, ja, bossen ziet uh, met heel veel kleuren. Hmm. En het is ook een mooi relief, weet je. Dat, ja. Uh, ja, het is echt prachtig daar. De wandeling gaat, uh, even kijken. Nou, je bent wel even bezig van half elf tot twee uur. Ja. Dus uh, dat is een pittige wandeling. Ja. Ja, het is mm. elke keer zo lang. Open. Maar we lopen maar acht kilometer. Okay. Want we hebben veel uh, pauzes. Elk half uur een pauze. Ja. Vijf minuten. We hebben nog koffie en thee uh, pauze. Ergens ja. halverwege. En we gaan nog mediteren met z'n allen. Mm. Uh, dus ja, alles wel. En we lopen rustig. Dus het, het lijkt... Uh, drieënhalf uur lijkt heel wat, maar... Ja. Eigenlijk valt het heel erg mee. Ja, ik heb het zelf ook al een keer gedaan. En inderdaad, uh, tempo uh, is zeer goed te doen. Uh, ja. Het is even kijken. Waar, laten we even de, de puntjes op de i. Waar verzamelen we? Uh, bij uh, Duin kruidberg ingang. En dat ja. is dan altijd bij het uh, uh, informatiebord. Bij, okay. bij elke wandeling is het altijd het informatiebord verzamelen. Aan de Duin en Kruidbergerweg in zandpoort Noord. Ook te bereiken via het, uh, via, met een treintje. 10 ja. he? ja. station... dus minuten lopen. 10 minuten lopen. Oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Gratis parkeren. Dat is uh, niet, ook niet onbelangrijk. Nou, dat het maar een mooie wandeling mag worden. Want uh, ja. En goed weer natuurlijk. Dat ja. is wel fijn. Is Hoe was dat, uh, die laatste wandeling in de AWD. Hebben jullie veel burlende herten uh, meegemaakt? Ja, veel. Ja. Ja. Uh, ook heel veel vechtende herten. Ja. Dus we hadden echt wel, uh, wel geluk. Ja, dat klinkt een beetje raar als de een aan het vechten is dat de ander zegt dat hij geluk heeft. Ja, ja. Dat maar dat is toch wel heel bijzonder, die, die herten die in elkaar te lijf gaan. En ook heel veel burlende herten. Ja, ik moet zeggen dat we wel heel veel geluk hebben, want ja, weet je, ik doe dat elk jaar. En de ene keer is het, uh, is het bijna niks. Dan zeggen nee. ze eens wat. En de andere keer zijn ze heel actief. En dan, uh, ja, weet je, dus dat, dat weet je gewoon niet. Dus ja, ja. Ik moet ook als, als zeg maar, reisleider of gids... moet ik daar ook een beetje geluk mee hebben. Ja, tuurlijk. Maar ze waren helemaal erg uh, enthousiast. ja Afgelopen week even heel iets anders. Uh, Richard, uh, was er een... Uh, een uh recensie op jouw LinkedIn-pagina... over een mevrouw die, had, die was door jou gecoacht... en op gebied van angst. En nu keren we allemaal het gezegde... angst is een slechte raadgever. Klopt dat? Ja, absoluut. Ja? Zeker. Ja. Want? Oh, dat, is, uh, dat kan je heel divers uitleggen, Benno. <clears throat> Ten eerste laat ik even de hele primaire reactie noemen. Angst. Ja. Angst is een... Uh, ja, we noemen dat een, een negatieve energie. Een negatieve uh, emotie. Hoewel natuurlijk... Uh, alles is goed hè, wat er is. Dus ook angst. Alleen het punt is dat je dan... Uh, allerlei reacties krijgt in je lijf. He, dat, uh, je, kan, je kent bijvoorbeeld de flight-reactie uh, wel. Of de fight-reactie. Of, of de freeze-reactie. Maar er gebeurt van alles met je. En wat er dan eigenlijk niet gebeurt... Is dat je heel rationeel kan nadenken. Hmm. Over de situatie. Dus je reageert vanuit je emotie. En dat betekent dat je dus nooit de juiste beslissing kan nemen op dat moment. Kijk, we moeten even twee dingen scheiden. De echte angst. Hè, bijvoorbeeld, er loopt een, een, een leeuw in je tuin en jij loopt buiten. En dan moet je snel wegwezen. Hè? Dat, ja. dat is de, de reële angst. Maar de irreële angst dat is vaak, ja, gaat vaak over van alles. En die is ook vaak, nou maak ik het wat ingewikkelder. Die, heel veel angst, echt, echt wel 95% denk ik is gekoppeld aan allemaal uh, ervaringen van vroeger uit onze jeugd. Hmm. En ik noem dat altijd uh, grote en kleine traumaatjes. En dat betekent dat je dus in een situatie komt... die vergelijkbaar is met iets in je jeugd. En dan komt dat weer omhoog, diezelfde, diezelfde angst. Ja. He, bijvoorbeeld een vader die slaat, uh, bijvoorbeeld met een baard. Dat, dat voorbeeld staat ook in mijn boek. Als je die dan weer tegenkomt, dan kan je zomaar diezelfde angst weer uh, krijgen. Ja, ja, ja, ja. En nou is het natuurlijk niet zo dat je daar dan heel erg uh, angstig van wordt. Maar soms kun je wel heel erg angstig worden van allerlei situaties. Dus het, uh, het is heel moeilijk om dan heel rationeel en, en effectief te reageren. En daarnaast komt nog, uh, sommige mensen die doen vanuit uh, iets negatiefs maken ze een keuze. Bijvoorbeeld vanuit angst. Bijvoorbeeld een andere baan. Of uh, weet je, je kan van alles doen. Maar dat zijn zulke slechte keuzes. Dus wat je, het is echt essentieel dat je eerst de, de angstperiode. Uh, loslaat, dat je er echt verwerkt en dan pas weer belangrijke beslissingen neemt. Ja. Dus je moet het nooit tegelijk doen, want dat, dat, dat pakt altijd verkeerd uit. Mm, Oké. Okay. Nou, dus uh, dankjewel voor deze raad. En um, mensen kunnen bij jou terecht natuurlijk voor vragen rbtc.nl Ja. Rbtc. Ik moet het langzaam zeggen, anders klinkt ja. het zo raar. Research, buitentraining, coaching. Ja, precies. Ja. En uh, we gaan weer een afspraak maken voor de volgende. En wandel ze. Dankjewel. Dat de blanjes maar mogen kleuren. Hè? Ja, uh, leuk. Zie okay. je volgende maand. Dankjewel. Dankjewel, Oei. En een fijn weekend uh, Richard. En veel plezier uh, straks met de race. Ja. Ga je me weer uh, Zeker. kijken? Zeker, live kijken. Oké, okay, ja, ik ook hoor. Dus uh, om twaalf uur uh, ben ik ook van de partij. Ja. Dus zijn er gewoon bij. En dan hebben we het over de sprintrace en uh, de sprint shootouts die... Uh, vanavond om, uh, volgens mij, half acht uh, gaat uh, plaatsvinden. Half negen. Jij yes, zei half negen, hè? Ja. Hmm. Moeten we nog even nakijken. Maar goed, komen we uit. Hier dus, Lionel Richie. MUZIEK Dat was uh, Lionel Ritchie en Running With The Night. Ja, een paar minuutjes te laat, Benno. Maar uh, ja, jeetje mineetje, we zagen de zon net schijnen. Ja. In de zon is inmiddels weer verdwenen. Ja, ja, ja. Waar is hij uh, gebleven, Benno? Nou ja, we krijgen uh, natuurlijk wat regen vanmiddag. Maar 1 uh, millimeter, hoor. Een zuidenwind uh, van 5 voor. Um, uh, ik zag bij de Wim Gettenbach College: was het uh, 16,1. Dus daar is het altijd ietsje, ietsje warmer. Morgen. Ja, daar wilde ik nog over hebben met je. Daar oh. staat een huis te koop. Maar. Ik denk als uh, Ben al nou, uh, dat huis koopt, stond het net even warmer in uw stuim. Nou. Ja, dat is lekker. Daar, daar dacht lekker, hè? Wat weer ik weer. De fijne gozer weer. Ga gewoon lekker door met je weerbericht. Misschien moet je op vakantie. Eens <laughs> dus even kijken. Morgen is het 15 graden. We krijgen 2 mm water. En de wind is west-zuidwest. 6 boven Dus het gaat morgen lekker waaien in Zandvoort. En de kans op zon is 45 De rest van de week. Maandag is het uh, redelijk droog. Dan verwachten we eigenlijk... Geen regen van betekenis. Maar de rest van de week, dames en heren, houden rekening mee. Woensdag, uh, dinsdag, woensdag 4 mm. En dan gaat hij los. Tenminste, als het allemaal doorgaat, natuurlijk. 13 mm regen. Op donderdag en vrijdag. Kijk, tijd Kijk. om op vakantie te gaan. Precies, bij een zuid zuidwestenwind Allemaal sombere dagen. Bijna de donkere dagen voor kerst zou je denken. En uh, nou ja, dat, uh, dat blijft eigenlijk zo. En volgende week zaterdag regent het natuurlijk met pijpen stelen. 9 mm wordt er, maar dan is uh, Andor op jouw plaats. Dus uh, dan uh, zal het wel een hele regenachtige dag worden. Oh, je weet het nooit. Uh. Ja, je weet het nooit. Nee, het weer is ook na te lezen op onze CFM app. En inderdaad de mensen hebben deze week vakantie, hè? Ja, oh, ja het is de, de, de herfstvakantie. Oh, dat, ja, dat is wel een die... beetje vervelend. Ja, ja dat is met jammer. Het slechtere weer. Ja, Goed, het weer dus blijft volgen ook via onze ZFM app. En zo meteen met uh, Pepino gaan we het hebben over de Heartbeats. Ja, en dat plaatje van Davide Michel, dat, uh, is ook uh, uitgebracht en dat heeft er allemaal mee te maken. Let me run away, run away my friend. Please don't stay awake, I've left the bed. That caused this hard depression. I'm out for progression. I tiptoed till I reach the door. Zipcoats, I don't really need no more. I left out my possessions. With no flashbacks, with no backpack. I'm on charge now. Step by step, and left by left, I walk ahead and get my life back. I'm not a Even luisteren naar de heartbeat, Benno. Hoe snel gaat die voor jou? Uh, nou, ik denk... Uh, ik heb meestal een polsje van 50, 55. 50 is dus... niet uh, echt ja. heel hoog. Ja ja ja, nee. ja, ja, ja. Want best mee, toch? Ja. Goed, Pepino Roest bij ons in de studio. Pepino is uh, van oudsher... Uh, tenminste, toen heb ik hem leren kennen. Ambulance verpleegkundige... En dat zijn komst in de studio kwam heel goed van pas... want we hebben op Facebook een, een post van Sanne Sanne. En uh, in, de, in de groep Je mag je zand vo zandvoerter voelen als... en Sanne heeft een bot uh, uh, gepost en die heeft ze gevonden op het strand. En uh, kan iemand met verstand ervan uh, vertellen wat er is? Nou, Pepino heeft hem gekeken. Pepino, welkom in onze uitzending. En wat vind je ervan? Wat vind je van het bot? Mooi gekleurd. Mooi gekleurd, ja. Het is, maar is het een mens of is het een dier, denk, Ik denk je? Ik gelet op de breedte van het bot, een, een dier. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja uh, maar goed, uh, als uh, ambulanceverpleegkundige zit er meestal al een velletje en vlees omheen. Uh, hoe, hoe, waarom denk je dat dit dus een dier uh, is? Uh... Nou, omdat uh, de botten van de mensen zijn uh, wat slanker. Ah, oké. Okay. Dat is langer. Ja, ja, is wat breder en wat korter. Hmm. Dus als het wat moest zijn, moest het een dijbeen zijn. Ja, ja. Veemuur. Dus, uh, misschien wel een, uh, een groter beest, hoor. Hmm. Maar ja, ik ben niet zo veterinair geschoold uh, <laughs> dat ik dat kan thuis springen. Ja, Jullie denken, Halloween komt eraan. Uh, laten we het eens, uh, even overal een <laughs> <Ja>, botten hebben <laughs> botten, uh, die hier aanspoelen. Lekker, lekker, lekker. Lekker, lekker. Met vlees eraan of ja. zonder vlees? Uh, en, um, Pepino, ja, je, je vertelde net, uh, je had een déjafu toen je naar de studio uh, kwam. Want? Ja, mijn eerste reanimatiecursussen... die heb ik hier beneden gegeven... om beneden in de studio. Gewoon die tolweg 10A. Toen ik 10A ah, Ik aan ben, kom ik bij rijden... en denk is déjà vu dit. Precies, ja. 30 jaar geleden. Want wat, wat, wat denk je hier in dit gebouw? Uh, reanimatiecursussen geven voor... en verzorgen voor de Rennisbrigade. Oké. Okay. Destijds. En dat was 30 jaar geleden. Precies dit ja. jaar. Ja. 30 jaar geleden. Ja. Ongelooflijk. Ja. Dat is... Uh, hoe, hoe komt dingen samen, zeg. Hè? Dat is toch heel bijzonder. Um, maar goed, je liep je tijd een beetje ver vooruit, denk ik. Hè? Want uh, in 30 jaar geleden, hoe zag het reanimatieonderwijs er eigenlijk uit in die tijd? Nou, oh, gebruikt nog steeds een pop. <laughs> Dat is wel fijn. Dat is wel fijn. En de richtlijnen zijn ook niet helemaal uh, heel erg veranderd. Nee. Uh, wel, uh, het onderwijs is veranderd. Ja. Uh, ik zat hier vroeger voor twee keer een hele avond, en, of, of, uh, over twee avonden verspreide cursus van twee keer drie uur. Ja. En nu leer je twee keer in één keer en tweeënhalf uur en basic life support en een ARD gebruiken. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Dus de, de, de, de, de didactiek is uh, het dermate zo gericht op je echt uh, heel vaardig uh, naar de cursus. Uh, eigenlijk direct kan starten met de reanimatie. Ja. Ja. Het is eigenlijk zo dat als je aan de cursus begint. dat je na een uur eigenlijk al kan reanimeren. Klopt. Ja, ja. Ja. Klopt. Dat vond ik als, zelf als instructeur wel fijn. want dan de kans dat ik het zou overleven. werd <lacht> daarmee een stuk groter. <lacht> dus, uh, ja. Maar goed. Um, dus het was. Uh, en was eigenlijk de, uh, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Uh, een van je eerste klanten als, uh, als instructeur? Nee, een van de eerste klanten was de, de, de brandweer Amsterdam. Oh, oh ook wel lekker gezelschap. Dat is ook, <phenom> euh, daar word je ook wel vaardig in. Ja. Ja, ja. Volgens mij <laughs> heb jij daar ook wel wat mee gedaan, dacht ik. Want ik heb iedereen weggestuurd die reanimatie die, die die, die, die, die, onderwijs kon verzorgen. Ja, ja. Dus het was vreselijk druk in die periode. hadden we ook de, de, de politie, uh, Haarlem, Kennemerland, Dat was ook duizend man. Ja. Dus er uh, kwamen handen tekort in, in die tijd. Ja, ja. Het was, uh, je hebt uh, uiteindelijk de, uh, de onderneming MediSelect uh, uh, opgericht. is nog officieel geopend door burgerbeester Bernd ja. Schneiders, klopt. In, uh, in de Warepolder, Klopt. Samen met een collega. En uh, ja, hoe lang heeft de zaak bestaan? Uh, tot ik het gekocht had, dus uh, tot 2015. Ja. Dus 1995, dus dikke, dikke 22 jaar. En zijn uh, zijn naamverandering plaatsgevonden. Het heet nu Veiligheidsinstituut. En die is landelijk gaan werken. Wij hebben echt een sterke regiofunctie gehad. Ja. Wij wilden de kwaliteit uh, bewaken. En daarbij had je als eerste in Nederland de AED-shop. Klopt, de, ja. de AED-shop hebben we in 2004 opgericht. Ja. Omdat de vraag naar AED's die dus zeg, vanaf 2001 uh, geïmplementeerd werden... Uh, gingen we over op de verkoop van deze toestellen. Maar dat was uh, ja, zo populair dat we gewoon een, een internetshop, een van de eerste van Europa, hebben opgericht. Ja. En die bestaat nog steeds. Okay. Alleen en veel andere eigenaar. Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. En wat doe je tegenwoordig? Want uh, je, hebt al, je krijgt al je AOW, denk ik, uh, ik uh, voor de 68. 60. Oh. En ik zit te kijken, op mijn 38 e uh, heb ik de werkgroep Reanimatie Zandvoort overgenomen van meneer De Leeuw, destijds met het bijbehorende kaartenbak. Hmm. En we hebben hier op dat uh, pleintje binnen... gezondheidscentrum, heette dat, meen ik... jarenlang cursussen verzorgd. Hmm. En uh, ik ben moto uh, werkzaam bij uh, BLS Educatief. Ik ben instructeur-trainer. Dus ik leid instructeurs op... voor ja, de ja. Nederlandse Reanimatieraad. Met veel plezier. ja, ja. oké okay. Goed, uh, hartstikke leuk. Uh, wij gaan even naar muziek... en dan gaan we uh, straks verder praten... over de AED's. Punk, punk, punk, punk, punk, punk, star De staat. De in Wien Index, er de grote staat, het is waar in die waar in Jena, wo alles in deiner tal, doch alle frauen. En jij riep: kan man rock me up, was superstar, was populair. exaltiert, flair. ein, der een En alles man rock En es war irgendwie nur Plastic Money, an die Mode Banken gegen ihn. Woher die Schulden kamen, war wohl jeder Mann bekannt. Er war ein Mann der Frauen, und Frau liebten seinen Punk. Er war een Superstar, er war so populär, er war zu exaltiert, genau das war sein Fan. Er war ein Virtuose to Ose, war ein Rocky Dol Und alles auf der Captain Rock mehr, aber er ist Wunderbar, wunderbar ...kwam uit in 1985, toen niet echt een hele grote hit. En toen later kwam er een remix uit de Amerikaanse versie... ...noemden ze dat, van deze plaats. En dat werd in één keer wel een hit. Ja, je hoorde Rockme Amadeus van de Oostenrijkse zanger Falco... En uiteraard geproduceerd door onze eigen Bolland. En Bolland. Zo. Dus daar mogen we best trots op zijn, zeker, Benno. Zeker, zeker, zeker. Nou, we hebben het uh, onder meer over de AED natuurlijk. Uh, met uh, Pepino, die vanmiddag te gast is, uh, Benno. Ja, en dat niet zonder reden, natuurlijk. Het was uh, 16 oktober, was het uh, World Restart A Hard Day. En, uh, even kijken, dat was in het uh, begin oktober. Ik dacht even uit mijn hoofd, 6 oktober kwam de NOS met een heel verhaal over burgerhulpverlening en AED's. Uh, een paar weken geleden hebben we het met Koen Wiegman, jou misschien ook wel bekend, uh, Pepino, hebben we het uitgebreid over, de rea over reanimeren gehad. Dus, maar niet, we kwamen eigenlijk niet toe aan AED's. Uh, laat ik even bij het begin beginnen. Uh, wat is en doet een AED? Nou, ja, dat is heel simpel. Een ja, AED is een defibrillator. Ja. Dus die defibrilleert een fibrillerend hart. Ja. Dus het hart wordt op hol geslagen is, even in taal dan, ja. even dood. En dan functioneel stil staat, maar wel trilt en vibreert, maar doet niks. Dan geeft de AED een stroomstoot, waardoor het hart wordt gereset. En dan een sinusknoop neemt het dan hopelijk weer snel op. Ja. En dan krijg je de pompfunctie weer terug. Ja. En dat moet binnen hoeveel minuten? Nou, het liefst uh, direct, maar het liefst binnen... <laughs> heeft nog wel zin binnen de zes minuten, maar dan moet het ook, dat is ook wel de grens. Ja, ja, oh, zes minuten is wel en, maar, de grens. Ja, hoe eerder hoe beter. Ja, ja, ja. Um, hoe lang hebben we in Nederland inmiddels AED's? Ja, sinds 2001. Oh. 22 jaar. Ja, dat is al heel lang. Ja, ja, ja. ja. En uh, heeft het een beetje geholpen? Zijn er minder mensen of meer mensen teruggehaald? Uh, heb jij het idee? Nou ja, het heeft een beetje geholpen. Het heeft aardig geholpen. In de tijd dat ik op de ambulance met onderwijs begon... Uh, was het survival 9%. Oké. Okay. En 91 ging dood. Ja. Dus dat weet, weet je ook nog wel. We hebben samen ook deze ritten gedaan. Ja, ja, ja, precies. En, uh, en gelukkig zijn we dat teruggebracht tot het survival van 24%. Kijk eens aan. We zijn er nog lang niet... Maar we zijn wel in een stijgende lijn. Maar ik dacht dat de Hartstichting en de Nederlandse Reanimatieraad... destijds de, de grens rond de 25 hadden gezet. De lat zo hoog. Van we, nou als we 25% kunnen terughalen, is dat al heel netjes. Ja, maar het moet toch veel meer... 25% is natuurlijk niet veel, want 75% haalt het niet. Nee, nee, nee. Ze moeten hoger door grote implementatie van AED's. Maar niet alleen het aanschaffen van AED's is belangrijk... maar ook het, het, het trainen in de reanimatievaardigheden. In afwachting van die AED. Ja. Um, en ID bedienen. Kan iedereen dat zomaar zonder training? Ja, in principe is het luisteren naar, naar de gesproken tekst. Die is meestal heel kort en bondig. Ja, ja. Ook, ook in de... Een... Momenten van ongelofelijke stress. Ja, ze hebben natuurlijk de ding uh, zo gemaakt dat je dus uh, heel weinig knoppen kan vinden op het toestel. Dus uh, tegenwoordig is de deksel open, gaat hij al aan. Hmm. En dan visualiseert hij door middel van de plaatjes, pictogrammetjes op de elektrodes Dat hij uh, rechtsboven moet en linksonder. Ja. Dus dat is, spreekt voor zichzelf. Ja. Dokter Ruud Koster, cardioloog in het AMC, dacht ik, of de VU. Dat was destijds de grote aanjager, hè? Uh, AMC. Ja, ja, hij is wel de grote aanjager. Sinds uh, 2000 is hij bezig om dat apparaat zeg maar, te testen bij de politie. Oh. Want die komen als eerste in de woning, zeg maar, bij een onwelmelding. Oh ja, zo was het. En uh, toen hebben we daar de politie uh, getraind. politie Kedemeland is, uh, is gestart in 2000. Dus voordat de AED zeg maar, legaal werd, uh, mocht je het legaal gebruiken. Vroeger was het een big handeling. Ja, ja. Ja, Dr. Korst heeft daar door middel van training en onderwijs... hebben we toen ook al meegewerkt met heel veel collega's... om uh, de brandweer Amsterdam en Zaars-Trik-Waterland, de politie... en ik heb hem te trainen. Dat er waren duizenden mensen zijn toen opgeleid in de AED's. Ja. En het is zeer positief uitgevallen. Oké. Okay. Ja, dus vandaar dat de minister Borst ook in 2003 heeft gezegd... Ja. Uh, bij wetgeving mag iedereen het apparaat gebruiken. Ja. Nu schrijft de NOS op uh, van hartslag.nu... Uh, dat het uh, over het aantal burgerhulpleners. Want ja, we hebben natuurlijk uh, sinds ik weet niet meer precies hoe lang, maar we hebben uh, worden grote groepen mensen opgeroepen die zich natuurlijk hebben opgegeven om uh, bij uh, een reanimatie bij hun in de buurt uh, op pad te gaan en een reanimatie op te starten. Uh, hoe, hoe staat het daarmee tegenwoordig? Nou, ik heb hier uh, even wat uitgeprint van uh, de, de website van Hartslag uh, Nu. Er zijn in 2022 13.500 reanimatiemeldingen binnengekomen. Dat is toch wel heel veel, hè? Ja. Dat zijn er toch wel 300 in de week. Ja. Dat is echt wel. Uh... Het is een never ending story, want ik zie het gewoon op P2000. Uh, ja. Het regent gewoon reanimaties. Het neemt ook niet af, nee. laat ik het zo zeggen. Uh, gelukkig uh, uh, krijgen die mensen die zich aangemeld hebben bij Hartslag Nu krijgen een melding. En daarvan is 83% is geaccepteerd door onze burgerhulpverleners. Die zijn er naartoe gegaan. Dus dat, dat is al heel wat. En uh, 76% is dan ook gestart met de reanimatie. Dat is ook een behoorlijk getal. Dat vind je nergens in de wereld terug. Hm. heeft alleen Nederland. En uh, 40% heeft mij een, een schok toegediend met de meegenomen AED. Dus okay. behoorlijk hoog. Maar we zijn er nog niet. Oh, ga door. Nee, want er wordt wel heel veel promotie gedaan... in de verkoop van AED's. En, en, en uh, crowdfunding om die dingen op te hangen overal. Maar er zijn heel weinig mensen die kunnen reanimeren. Ja. Veel te weinig. En, en daar, daar moet gewoon nog een uh, lans voor gebroken worden. Die mensen moeten dus durven... die cursus van 2,5 uur uh, te doen. Nou, een heel mooi dat je vraagt... restart de hard day op 16 oktober. Hadden wij geen tijd. Ja. Maar we hebben het... Dag uitgesteld. We hebben het op 17 oktober gedaan. Okay. We hebben een groep uit de buurt voor 12 personen... Eh, gratis cursus gegeven. En iedereen was dol enthousiast. Ze hadden we het niet eerder kunnen leren dit. Ja, ja, ja. ja. ja Interessante factor, hè? He. Zie het weer. Ik wilde even terugkoppelen naar Zandvoort. Zandvoort, eh, hoe lang duurt het voordat een ambulance vanuit Haarlem... hier in Zandvoort is? Het ligt er een klein beetje aan of Max <laughs> Of het een zeer zonnige dag is. Ik deed er acht minuten over. Ja, ja, ja. En ik denk als het heel druk is, dan staan ze voorwaarden scheppend, uh, Ja. Wel op de boulevard. Uh, op, voor de, is de infrastructuur zo geblokkeerd. Is maar het dat... is, is geen garantie. Nee, is nog steeds geen garantie. Nee. Maar de, de aanrijdtijd is meestal dan wat langer. Vanaf de ja. Zeker acht tot tien minuten ben je zeker. Ja. En als je er ook nog het strand op moet met je spulletjes. Maar dan zijn die zes minuten al voorbij. Ja, maar dan hopen we natuurlijk wel dat de mensen basic life support toepassen. Dus op de borstkast drukken en beademen. Maar goed, wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is: voor zondvoorters is het helemaal belangrijk dat ze leren reanimeren. En AID's plaatsen. En AID's plaatsen. Zeker? Ja, 100%. Ja, ja, precies. Waar kunnen mensen eigenlijk uh, leren? Nou, in ieder geval dus bij de Hartstichting is dat het makkelijkste. Als je uh, je postcode op, bij de Hartstichting op de site je postcode opgeeft... dan zie je ja. de dichtstbijzijde opleider. Ja, ja, ja. En vaak zijn dat mensen die weer van de Hartstichting uh, die cursus verzorgen. Ik weet niet of uh, Zandvoort een hartstichtingsvereniging heeft. Dat weet ik ook ik niet. Ook niet. Ja. Uh, Haarlem in ieder geval heeft er twee. En uh, ja, het moet dus toch even de stad uit, uh, de ja. plaats uit. Vroeger hadden we de werkgroep Reanimatie Zandvoort hier. ja, ja die is ja. Uh, ter zielen. Ah, oh, dat is jammer gewoon hoogtijdig dat iemand hem reanimeert. Okay, ja, ja. Zodat alle Zandvoorters weer hier uh, op een hele loopafstand zeg maar naar zo'n verenigingsbouw. Ja, ja, ja. Voor 2,5 uurtjes kan je echt een leven redden. Nou, precies. Nou, daarmee... nou, Rode Kruis deed het altijd, hè? Ja, ja in Rode, Rode, Rode Kruis. Ja, Rode Kruis. ja. Klopt, dat en, gebouwtje. En misschien, ja, klopt. en misschien ligt er een taak ook voor de reedschade. Zou ook zo wel kunnen. Ja. Nou, bij deze dan een oproep. Uh, ik zou zeggen, beste mensen, leren reanimeren. Uh, dan is het, uh, kan je iemand makkelijk en eenvoudig zijn leven redden, want dat is het in wezen. Al is je eigen familie. Precies. Vooral je eigen familie. We gaan naar het nieuws, uh, Rob, als ik de klok zou zien. Zeker. Nou ja, Pipino, bedankt, bedankt voor je komst naar de studio. Ja, dankjewel, Berdo. En, ja, en uh, tot de volgende keer. Ja, graag gedaan. Oké, okay, dat was uh, inderdaad uh, Pepino. ik kan nog een heel klein stukje draaien van deze van uh, AHA. Weet je wat, ik maak het zo meteen goed, hè? Dan uh, hoor je hem nu alvast en dan gooi je hem zo meteen er uh, helemaal in. Even voor beschouwing van het uh, begin van het volgende uur. Dit is single van uh, AHA en Tachi graag tot zo.